8 uur. Dit is Lieselot Thomas uit het NOS-journaal. Het kabinet denkt erover om ongeveer 100 militairen naar Afghanistan te sturen... voor de training van Afghaanse politieagenten en militairen, schrijft de Volkskrant. De 100 maken deel uit van de NAVO-trainingsmissie Resolute Support... die in totaal uit 12.500 man zal bestaan. De missie is bedoeld om te voorkomen dat het land, net als Irak... ten prooi valt aan islamitische extremisten... Volgens de krant gaan de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken mogelijk deze week al akkoord. Een bron bij de NAVO zegt dat minister Timmermans nog niet weet wat hij zal doen. Op 9 juli wil de NAVO de knoop doorhakken. Het menselijk weefsel dat donderdag werd gevonden in Panama is van de vermiste Lisanne Froon. Er zijn drie monsters onderzocht. DNA op twee monsters bleek overeen te komen met dat van Froon. De uitslag van het derde onderzoek op botresten komt op zijn vroegst vanavond. De autoriteiten weten nog steeds niet wat er met Chris Kremers en Lisanne Froon is gebeurd. Ze kunnen verdwaald zijn of een ongeluk hebben gehad, maar ook een misdrijf wordt nog niet uitgesloten. Israël heeft vanuit de lucht en met tanks stellingen van het Syrische leger aangevallen. Of daarbij doden zijn gevallen of mensen gewond zijn geraakt is niet bekend. De aanvallen op de Golanhoogte waren een vergelding voor de dood van een Israëlische tiener. Hij zat in een auto en werd vanuit Syrië met een mortier beschoten. Drie andere inzittenden raakten gewond. Op het WK Voetbal in Brazilië is het duel tussen de Verenigde Staten en Portugal geëindigd in 2-2. Portugal maakte in de laatste minuut van de extra tijd gelijk... Door het gelijkspel heeft Portugal nog maar een kleine kans op een plaats in de achtste finales. Eerder op de avond won Algerije met 4-2 van Zuid-Korea. In die pool is België al zeker van een plaats in de volgende ronde na de 1-0 overwinning op Rusland. Het weer, veel zon, ook enkele wolkenvelden en het blijft droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen meer bewolking en dan trekken buien over het land. Het wordt morgen ook iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de file is op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden en Diemen 9 kilometer. A2 Eindhoven-Utrecht voor de afrit Kerkdriel 7. A8 Zanderm-Amsterdam bij knooppunt Koenplein 5. Vanuit Alkmaar op de A9 bij knooppunt Battenverdorp 6 kilometer. A12 utrecht Den Haag tussen Bodegraven en Gouda 6 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk op de verbindingsweg naar de A20 richting Hoek van Holland. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tielwest en Wadenoyen 4. A16 Breda-Rotterdam verknoopt de Brechtseplein 4 kilometer. De A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 4. A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond 5. En vanuit Almere op de A27 naar Utrecht bij Beeldhoven 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat was André Verduin met Hub Holland Hamsters. ZFM maak zijn naam waar van de zon schijnt. Dus pak je radio. Len naar het krant en zet hem op 106.9. ZFM, yeah. 24 uur per dag. hete de zomer. En hier is Pieter Ellen. I'm En dan gingen we naar Brazilië op de zaterdagmiddag bij CFM. Ja, vandaag weer een aantal uh, interessante uh, voetbalwedstrijden op het uh, programma, show. Waaronder Duitsland, hè? Ja, die spelen vanavond om negen uur tegen Ghana. Die wedstrijd gaan we uiteraard volgen. Jordi, de senior van Pieter Allen en I Go to Rio. Nou, wij gaan weer terug naar uh, Zandvoort. Want we hebben aan de tafel zitten Ivo. Goedemiddag, Ik... Ivo Lemmens. Welkom in de studio.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 Goed, Dan, dank wel voor je komst en we gaan genieten van Culinaire Sonsfoort dit weer, hele weekend. En hoe het weer wordt, dat, dat hoor je zo. om half drie van Lex van de Horen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 Uh, maandag en dinsdag. Hè. En, uh, en volgend weekend. Sorry, maar ik, ik ben helemaal in de war. Joh. Alleen maandag. Zondag, zondag en maandag. Ja. Maar de, met de, de temperatuur is gewoon voor, of normaal voor de tijd van het nou, jaar. Die, zitten er wat onder. Nou, een beetje, een beetje, beetje zunig hoor. Beetje zunig. Ja, ik vind het een beetje zunig. Want de temperatuur normaal is uh, 19 à 20 graden. En nou we het toch over de temperatuur hebben. Ja, albert je wil even lekker badderen. Dus... Ja, ja, ja, ja die... de zeewatertemperatuur zee is niet gestegen uh, deze week.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 op zaterdag 28 juni. Tot zover het eerste uur van Zandvoet op zaterdag. Zometeen zijn we er nog twee uur lang uiteraard bij CFM. Met onder meer, wat jij net al zei... een hele lange evenementagenda zo dadelijk om half vier. Verder gaan we praten met Joop van Het gaat over het zaalvoetbaltoernooi. En heel veel lekkere muziek natuurlijk. Graag tot zometeen na het nieuws en weer van drie uur. En de laatste voor drie is een eentje van Bluff. Hier is Hemingway.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 Het is droniek.